12 uur. Jobboots met het NOS-journaal. De politie heeft een man opgepakt. die wordt verdacht van het sturen van dreigbrieven naar John de Mol en zijn familie. De man van 70 uit Zeist werd twee dagen geleden gearresteerd. Volgens de politie heeft hij inmiddels bekend. Na zijn arrestatie is er bij de man DNA afgenomen en gisteren bleek dat er een match is met DNA die eerder in het onderzoek is gevonden. Eind september zocht de politie in overleg met de familie de publiciteit. Er kwamen honderden tips binnen. Sinds oktober vorig jaar kreeg John de Mol geregeld dreigbrieven. Daarin werd een groot geldbedrag geëist. Als er niet betaald werd, zou de verdachte zijn zus Linda en haar kinderen iets aandoen. Duitsland heeft voor het eerst een deelstaatpremier van Die Linke. Het is Bodo Ramelov. Het is de nieuwe premier van de deelstaat Turingen. Die Linke is de opvolger van de Oost-Duitse communistische partij. Leden van de sociaaldemocratische SPD in Turingen hadden toestemming gegeven voor coalitiebesprekingen van hun partij met Die Linke en De Groenen. En met die drie partijen is dus nu een deelstaatregering gevormd. De afgelopen 24 jaar werd de dienst in Turingen nog uitgemaakt door de CDU. Maar die partij verloor stemmen bij de verkiezingen van september.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 Een Duitse Syriëganger die meevolgt met de islamitische staat is veroordeeld tot drie jaar en negen maanden cel. De twintigjarige man heeft tegenover de rechter in Frankfurt toegegeven dat hij heeft meegedaan aan de gewapende strijd. Maar hij zei er ook bij dat hij nooit op mensen heeft geschoten. Hij is de eerste jihadstrijder die in Duitsland wordt veroordeeld voor deelname aan terreurorganisatie IS.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 in Zandvoort. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. programma van ZierfM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Zing nou even mee, hoor. Oh, oh, sorry, sorry. We hebben het, zing als je weg als hij, als hij komt zeggen, Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht, Wat daar Dat mag niet meer. Die knecht, dat mag niet meer. Oh ja. Sinterklaasje, kom maar binnen met je medewerker. Ja, ja dat moet, zo okay. moet het zijn, Ja, ja de okay. knecht, dat mag niet meer. Hè? Stom, hè? Ja. ja als, als we veranderd mee. worden, het zijn hele al ja. veranderingen. Ja. Ik Ja. Knecht, ja, dat is de rol Ja. Het is wel de leukste van de TV. Ja. Ja. ja. Ik hoorde laatst ook eens een versie van Sinterklaas. Je komt maar binnen met je medewerker die verantwoordelijk is... voor het dragen van de zak en uh, ja, op de onderhoud ja, van de schimmel. Ja, ja, ja, ja, zo, ja, ja, ja. Zoiets was ja. Ja. Maar maar, maar het geloof. Ja. Ik heb Sinterklaas nog gesproken pas. Ik zeg tegen Sinterklaas, ik zeg, hoe zit het nou eigenlijk? Ja. Heb je nou nog Knechten? Bleek het een West-Fries te zijn en zo. Maar, hoe bedoel je dat, knecht? Ja. Nee, maar het wordt weer een leuke dag in Nederland. Gezellig? Zij denken? Tuurlijk. Oh. Tuurlijk. Het wordt allemaal spannend. Hij gaat vandaag de scholen allemaal langs. Oh. Redt hij dat in al die scholen? Hij wel, hij wel. Ja. moet je opletten, ja. Hij redt ja. Dat. Al, die, al die scholen in Nederland? Redt hij allemaal. Vraag Ik me wel. niet hoe hij het doet, maar hij doet het gewoon. Wat doet hij het, he? Hij het gewoon. Hij flikt het gewoon. En dan vanmiddag en vanavond door heel Nederland op huisbezoek. Nou, ik heb ook gehoord dat die uh, zonnepanelen, dat hij dat niet zo ziet zitten. Want hij is er een balker al over, ja, over op dat dak, die ja, zonnepanelen. Ja, ja Vroeger had hij last van, uh, van loszittende dakpannetjes. Ja, maar nou zijn het zonnepanelen. Ja. Je maar je ja, zo, zo naar beneden. Sorry Sint, ik bedoel, kijk, u mag daar misschien voor die windmolens zijn, maar daar zijn wij dan weer tegen. Want dan hoeven die bende niet? Nee, ik denk dat uh, Sinterklaas gewoon van de ouderwetse kooltjes is, hè? Ja voordat je het weet zijn ze Pieter niet zwart meer als we geen kolen meer hebben. Nee, nee, nee. nee. nee dan worden ze ineens wit. Hebben ineens weer Pieter? Nou ja, nou ja discussie... zal ik jou eens wat vertellen? Die discussie zijn we gelukkig ook weer voor een jaar vanaf. Vandaag zei over de zwarte Pieter, zo. Ja, ja, maar... En nou wordt een hele rel over het Sinterklaasjournaal, hè? Want er schijnt er eens een zwarte Sinterklaas gezeten te hebben. Ja, dat was educatief niet verantwoord. Nee. Nee? Maar zal ik jou eens wat vertellen? Nou, vertel jij mij eens wat. Ik was uh, vorige week in het grote Sinterklaashuis hier in Zandvoort. Ja. En toen stond mijn dochter bij de deur om voor de kinderen de deur open te doen. En ja. die stond gewoon in een normale spijkerbroek, truitje, uh, knotje in. Ja. Hondje had ze bij zich. Het hondje had ze een veer op zijn rug gedaan in zijn tuigje. Ja. En ze had zelf ook een veer in de knot gedaan. Oh, dacht ik in de kont? Nee. Oh, in de, in de, in de, in de knot. Oké. Okay, maar nou. luister nou. Ja, ze doet okay. de deur open, er komen kinderen binnen. Weet je wat ze zeggen? Nou. Hey, Zwarte Piet. Oh, tegen en je dochter? Tegen mijn dochter. had oh. alleen een veer op haar hoofd. He? Ja, zeker de slechtziende school geweest. <laughs> of ze hadden allemaal een zonnebril op. Dat kan ook, ja. Hey, hey, hey, hey, nee, hey, nee, hey, allemaal een zonnebril op. Ja, ja, ja, ja. Ja, maar kinderen zien wat ze willen zien, joh. Nou. nou, ik ga even het allerleukste... Ik ga even het allerleukste Sinterklaasliedje draaien wat ik heb. Doe maar. Leuke is dat. Ja. Dus, uh, speciaal voor een hele goede vriendin van mij. Speciaal voor Marieke, die is jarig vandaag. Ah, gefeliciteerd! Ja, gefeliciteerd Marieke, ja. Een leuke dag, Van harte met je uh, verjaardag en uh, Stevie Wonder gaat even voor je zingen. Ja, Stevie Wonder gaat even voor je zingen. Happy birthday! Just how much Voor alle andere jarigen, natuurlijk vandaag. hè? Hij is ook jarig. Ma wat, zei, wat zei je? Ik zei: Nicole Makai, is ook jarig vandaag. Gefeliciteerd dan. Oh. Nou, ook gefeliciteerd dan. Voor alle jarigen die uh, ook uh, gelijk met Sinterklaas jarig zijn. Nou, uh, van harte dus, hè, van harte. En dat ze maar heel veel cadeautjes mogen krijgen. Ja, nou, heel veel. Heel veel. Goed, het is. Uh, van onze 3-1 dames en heren en uh, ik had oorspronkelijk een ander plan om uh, te gaan draaien, maar omdat mij nee, gisteren het droevige bericht bereikte dat Ian McLagan uh, overleden is, dat is de organist van de Faces en de Small Faces, tweede organist van de Small Faces en ook natuurlijk de, van de Faces, de band van Rod Stewart. In een, een, is de 3-1 vandaag gewijd aan The Small Faces met Ian McLagan Didn't you feel it Well, I cry why the cheese there tell you why it's all too beautiful it's all too beautiful They yeah. all come out to groove about, be nice and have fun and listen. So... I'll tell you what I'll do. What How will you do? I'd do like you. to go there now with you. You can miss out school. Won't that be? Why cool? go to learn the words of who? What will you do there? We'll get high!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 They all come out to groove about Nice and tough for the sun It's all too beautiful It's all too beautiful It's all too beautiful It's all too beautiful Drie in één, één. Met organist Ian McLagan, die dus uh, van de week overleden is. Helaas, helaas, alweer een grootheid. Bobby Keys ook al en zo. En nou hij weer. Tjonge, hoe gaat mijn hart. Make a dream come true, just say true. Just stay. Zit we al een half uur in de uitzending? zo, Zoofvoot en, ben... en de regio. Ik zei, zitten we al een half uur in de uitzending en dan komt er ineens anders dat het licht niet aan is daar, ja. Zitten we gewoon in het donker met z'n tweeën al die ja. tijd. Ja. <tie> Verzucht. Nou ja. Word ik nou toch al moeilijk voor gekraakt? Ik weet het niet. Volgens mij gaan we over naar het regionale ja, nieuws. Moet, ik moet eerst, eerst nog, nog, nog even ja, wat ja, rechtzetten, zetten. Ik heb vergeten bij die 3-in-1 natuurlijk de titels te noemen. Oh, doe dat maar even heel ja, ja, snel. Ja, van de, de Small de Faces. Wel he, want er ja. zijn natuurlijk ja. altijd mensen die Small Faces niet gekend hebben. Die denken, goh, prachtige liedjes. Hè? Maar ja, hoe heten ze? Ja, ja. Nou, De eerste was Itchico Park. De tweede was Here Comes the Nice. En de laatste, die heette tin soldier. Waarvan akte? Waarvan akte. En dan nu het regionieuws. Hè he hè, eindelijk mag ik. Ja, dames en heren, het regionale nieuws van deze vrolijke vrijdag 5 december. En uh, houdt u even in de gaten dat het ook voor de ambtenaren op het gemeenschap. Gemeentehuis 5 december is. Pakjesavond, pakjesmiddag. Dus om vandaag sluit het gemeentehuis om drie uur. Dus daarna hoeft u niet meer te gaan. Heeft geen zin. Voor die tijd ook niet, want dan slapen ze toch. Nou, oh. dat zijn jouw woorden hoor. Niet de mijne hoor. Hey, je, nee. weet, je weet Zou dat niet dat, durven zeggen. Je <laughs> weet dat er bij het gemeentehuis. Staan meestal twee lijnen staan, hè? Is dat zo? Ja, een blauwe, een, een blauwe lijn en een rode lijn. Weet je wat het is? Ik heb geen idee. Je gaat nee. het me vertellen, denk ik. Nou, dat is. Die blauwe lijn is voor de ambtenaren. Dat, ze dat, dat de ambtenaren die te laat binnenkomen niet in een botsing kunnen komen met degene die te veel is. Eerder naar huis gaan. Ja, ja, ja, ja. Godsie, Mickey zegt niet te geloven. Ja, ja, ja. Maar, weet jij trouwens wat het toppunt van zelfbedrog is? Eh, uh, Geen idee. Je buik inhouden als je op de weegschaal staat. Ach, het is toch wat? En weet jij trouwens over Sinterklaas gesproken? Waarom ja. die nooit naar een moskee gaat? Nee, dat weet ik niet. Er staan veel te veel schoenen. Ja. <laughs> Nou, doe nou het <laughs> nieuws maar. Ja, oké, okay. goed. Dus uh, u weet het. Vandaag om drie uur sluit het gemeentehuis. Uh, dan het tijdelijke bouwhek van de ontwikkellocatie postkantoor supermarkt is de derde fase van het Louis -David's Carré. Dat wordt de komende week uh, worden de hekken ver verwijderd en vervangen door een houten afscheiding met afbeeldingen. Een aantal maanden geleden heeft gemeente Belangen-Zandvoort het college van BMW gevraagd om maatregelen te nemen om het bouwterrein voor de locatie Albert Heijn aan het oog te onttrekken. En door het optrekken van een houten schutting met afbeeldingen zou een representatievere uitstraling gecreëerd kunnen worden. En vervolgens is door de gemeente Met Denijs, de ontwikkelaar van deze locatie, overlegd. Het idee is in samenwerking met Zandvoortse ondernemers verder uitgewerkt. En dit heeft geresulteerd in het nieuwe bouwhek dat nu geplaatst gaat worden. Woensdag, afgelopen woensdag is de nieuwe kalender voor de Deutsche Toerenwagenmasters, de, de, oftewel de DTM bekendgemaakt. Er staan negen races op de agenda, waaronder die op het Zandvoortse Duinencircuit. Circuitpark Zandvoort is op 10. 11 en 12 juli de gastheer voor deze populaire raceklasse. We gaan weer even terug naar het Sinterklaasfeest. Want houdt u de rekening mee, veel mensen gaan vrijdagmiddag al vroeg de weg op... om op tijd aan het heerlijk avondje te kunnen beginnen. En de avondspit zou bovendien nog wel eens twee keer zo druk kunnen zijn... als anders, waarschuwt de Verkeersinformatiedienst. Op het piekmoment rond 5 uur staan er dan 300 kilometer op de Nederlandse snelwegen tegen 150 op een normale vrijdagmiddag. Ook de afgelopen drie jaar stond het stevast... over zo'n 300 kilometer vast in de pakjesavondspits. Traditioneel ontstaat de eerste vertraging vrijdag... al rond half twee in de regio Rotterdam... en op de A1 tussen Amersfoort en Amsterdam. Dus houdt u de rekening mee.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 En de politie gaat op een later tijdstip onderzoek doen om de exacte toedracht te achterhalen. De geruchten gonsten al jaren door stad en polder. Er zouden verschillende plannen zijn voor een megawinkelcentrum op het terrein van Sugar City. In Halfweg, u weet wel. En de kogel is door de kerk. Multinational Nine Fair heeft een vergunning aangevraagd voor de bouw. Van maar liefst 130 winkels. Hier kunnen de grote merken hun koopjes kwijt.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 Meer dan 570 inwoners uit Noord-Holland... met openstaande boetes of niet uitgezeten gevangenisstraffen... hebben de afgelopen week bezoek gehad van de politie. Tijdens deze week onderdeel van een landelijke actie... zijn 41 personen aangehouden... en is 124.000 euro aan openstaande boetes geïnt. De personen worden aangehouden omdat zij nog een gevangenisstraf hadden openstaan gezocht worden in verband met het afnemen van DNA... betrokkenheid bij het plegen van een strafbaar feit... of omdat ze openstaande boetes hadden en deze niet wilden of konden betalen. Deze actie is over het algemeen rustig verlopen zonder noemenswaardige incidenten. Wel was er aandacht voor een actie aan het Brouwersplein in Haarlem. Betrokkenen van de bewoner hebben diverse media benaderd... omdat hij bruid buiten proportioneel zou zijn behandeld door de politie.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 Tot zover het regionale nieuws. Weer of geen weer, zomer of hartje winter, het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, de noordwestenwind waait matig aan en aan zee vrij krachtig en de temperatuur daalt naar waarde omstreeks de 4 graden.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 De temperatuur stijgt naar 7 tot 9 graden, dus de majo's kunnen weer uit, oh heerlijk. En dat betekent weer een hele normale temperatuur voor de tijd van het jaar. Zondag krijgen we te maken met een volgende storing, behorende bij een actieve depressie bij IJsland. De bolwolking heeft dan ook weer de overhand en het gaat geruime tijd regenen. Nou, dat geeft niet hè, we hebben toch zat cadeautjes om ons mee te vermaken. De zuidwest- en later westenwind waait vrij krachtig in de polder en krachtig tot hard aan zee. Na het weekend is het uitermate wisselvallig met elke dag wel regen of enkele buien. De wind waait uit richtingen tussen zuidwest en noordwest en is duidelijk aanwezig. En de temperatuur stijgt dan naar 7 tot 8 graden. Alleen woensdag is het met 10 tot 11 graden nog wat zachter. Ook de nachten verlopen vorstvrij met temperaturen ruim schoots in de plus. Kortom, we schakelen over op een zeer wisselvallig en winderig weertype... met over het algemeen normale tot iets te zachte temperaturen voor de tijd van het jaar. is het dus zover het weerbericht.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 Rond de centrale verwarming zitten en leuke Sinterklaasliedjes zingen. Die... Hier is Sint-Nicolaas. Zijn hier nog stoute kinderen? In de Spanje, hè? Sint-Nicolas, ole, ole, ole, ole. Sint-Nicolas is hier toespelen. Jingle bell, jingle bell. Hé, hey, ga alsjeblieft, is dat je kant? Met jouw gammele plaat van je. Ik zeg, batser met je grote vrachtauto. Wie denkt je wel dat je bent? Ik, ik ben de de kerstman, Piet. Hé, hey Dolly, iets strooien. Mee, die doen nou, Iets strooien. Niet strooien. Scheuren, niet strooien. Vragen dat er geen geld meer is. Ja, wat je nou? Nou, ik word er een beetje goed ziek van. Ik ben nog niet eens jaren geweest. Of er liggen alweer nou kerstspullen in de winkel? Nou, ik zal kerstmis dit jaar eens even een paar weken uitstellen. Pak aan. Ow, Zo, dat zal even ow, lekker ow, ow. Hier. <tie> <tie> en wie ben jij nou weer? Paashazes pas de beurt als Paas en de Pinkster op één dag vallen. Vooruit, joh. Oh, oh. Bielebo. Klaas, geef me je straf even te zijn. zullen we pequeña... met de tweeën die paashazetje vermoedens leren. Oké, okay, Zo, paasman. kan je wel. De directie van CFM stond voor. Perfect. Round Attraction heette ze en het liedje heet Perfect. 3 hebben een uh, CD gemaakt die heet Acoustic Christmas. Dan staan er wat traditionele dingen op, maar ook dit prachtige nieuwe mooie liedje. December heet het. 3 Omdat het sprookje tussen ons is afgelopen.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 Je hoofd was hier dat wel, maar je hart was mij vergeten en nu loop ik hier. Zijn de bomen toch versierd? Ooit ben ik weg. Hoe vaak heb jij dat niet gezegd? Nooit komt meer recht. Wat al.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 samen heen, waar een wil was, waar wegen Je koos je eigen weg Je kwam iemand anders tegen Je liet mijn wereld uit De nacht is koud, de wind haalt Waar zal je zijn in de december van Dat wij dan twee tevreden oudjes waren. Nou, nu weet je zo'n Als eerst december, nou maar om mis. Prachtige plaat van de drie J's Een uh, nieuwe, zeg maar, van hun kerstcd Die heet Acoustic Christmas en doen ze een aantal traditionele kerstliedjes Maar ook dit prachtige december staat erop Ik vind het een mooi liedje de Roebets. Ja, gewoon we springen van de hak op de tak. Komt zeker omdat Sinterklaas Sinterklaasdag is vandaag. Vandaar dat we nu eventjes naar de Roebets gaan. Ja! Sugar Baby Love! Ja! woo, Sugar Baby Love! De Roebets! even geprobeerd, maar uh, ik haal het nog. <laughs> ja, ik ken het wel. Gaat nog. Ja, dat had je niet verwacht even mij. Ja. Dit is Mark Ronson samen met Bruno Mars. De discoplaat van 2014, vind ik hoor. Wat een nummer, zeg. Up down, fuck! hit you hallelujah, Ooh. girls hit you hallelujah, Ooh. girls hit you hallelujah, Ooh. cause Uptown Funk gon' give it to you, cause Uptown Funk gon' give it to you, yeah. cause Uptown Funk don't give it to you, yeah. Saturday night and we in the spot, don't believe me just why? Mississippi, if we show up, we gon' show up. Smoother than a fresh dry skipping. I'm too hot. hot Call the police and the firemen. I'm too hot. hot like a dragon roll a retirement. I'm too hot. hot Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. hot and my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Woo. Girls hit you, hallelujah. Woo. Girls hit you, hallelujah. jongens. Geweldig. Wat denk het dat heet? Uptown funk. Nou, nog even volhouden jongens. Dan haalt hij het precies tot het nieuws. Ja, het lukt. Tot zo. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.